Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Verkeer Nederland is blij dat er nu een meerderheid in de Tweede Kamer... voor een leeftijdsgrens voor vetbikes is. De organisatie zou het liefst zien dat de politiek nog een stap verder gaat... en ook een helplicht invoert. De PVV was eerder tegen een leeftijdsgrens... maar de grootste partij is nu toch voor de maatregel. Om welke leeftijd het zou moeten gaan is niet bekend. De maatregel moet ervoor zorgen dat er minder ongelukken gebeuren met de vetbike. Vaak gaat het om jonge bestuurders die de elektrische fiets hebben opgevoerd. In een jachthaven in Hoorn heeft een grote brand gewoed op drie boten. De brand brak aan het eind van de ochtend uit op een van de schepen... en sloeg over naar de twee boten ernaast. De brandweer had het vuur snel onder controle... maar kon niet voorkomen dat twee boten zonken. Niemand raakte gewond bij de brand in Hoorn. In het huis in Roermond, waar gisteren een grote brand woede, is een lichaam gevonden...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 Vanmorgen gingen de tickets voor de 17 concerten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland in de verkoop. Door de grote belangstelling had de verkoopsite met storingen te maken. Op onofficiële sites worden de kaartjes inmiddels voor veel geld aangeboden. Zo staan de kaartjes te koop voor 6.000 pond, ongeveer 40 keer de officiële prijs. Oasis was in de jaren 90 zeer populair en verkocht miljoenen albums. Vijftien jaar geleden ging de band uit elkaar na een jarenlange ruzie. Het weer. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Maar in het zuiden is er ook wat sluierbewolking. Het is 20 tot 26 graden. Vanavond kan in Limburg een bui vallen. Morgen opnieuw veel zon. En dan wordt het 26 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Allemaal jaap, net. Nee, ik zei niks. Nee, dan is het goed. Welkom terug, het uh, derde uur op zaterdag. Lekker warm uh, hier in de studio. En ook buiten mogen we zeker niet klagen over de temperatuur. We krijgen een soort uh, nazomertje nog. En uh, ja, eigenlijk op uh, vol vermogen. Terwijl de zomer eigenlijk nu... Uh, zo'n beetje ten einde is, ja Vol vermogen, ja, dat zijn die ventilatoren die in de studio staan ook, hoor. Die, ja, maar die staan ook die, vol vermogen. Die, het, het helpt weinig, hè. ja, oh, ja. ja Jammer genoeg. Ik, ik zeg niks. Jij zegt niks. Nee. Nou ja, zometeen hebben we een, een gesprek met Marco, want je bent er weer, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Ja, uh... lekker die ventilator Ja, mijn, mijn borstaren zitten vol mogen. ogen. Ja, <laughs> nou ja, oké. Okay. Zodadelijk dus zo dadelijk praten we verder over onder meer je nieuwe bundel. En uiteraard zijn we heel benieuwd wat voor stuk Prowessie je meegenomen hebt. En we gaan naar het voetbal, naar Rijsselhout. Want daar zit staat eigenlijk, denk ik, Piet Pijper bij het voetbal. Toch, Piet? Ja, ik sta inderdaad, Ja, Jazeker. En ja, uh, je hebt goed nieuws voor ons, heb ik begrepen van Jaap. Ja, in ieder geval jullie het over warm en warmte en zo. En uh, dat is hier ook zo. We spelen op een kunstgrasveld, dus de scheidsrechter die je besloten twee minuten geleden om toch wel eventjes een extra drinkpauze in te lassen voor al die mannen. Dus uh, ook hier is het warm en uh, mijn borstzaden zit allemaal goed, maar uh, het is uh, allemaal een mooie ambiance. Inmiddels is het zo dat Zandvoort die uh, staat met 2-1 voor. We hebben wel wat wissels gedaan, we hebben de keeper gewisseld en twee spelers gewisseld. En we gaan er nu een hele actie. Ja, keeper pakt de bal van zo'n voor even gevaarlijk. Maar uit een hele mooie klutsbal eh, scoorde onze nieuwe aanwinst de Boom. in zo ongeveer de 50 e minuut 1-2. We zitten inmiddels aan de 72ste minuut. Dus we hebben nog 18 minuten te gaan op onze klok. Een beetje bijtellen nog. Maar we staan 2-1 voor. En ja, links en rechts wat kantjes. Je ziet inderdaad de vermoeidheid er wel opkomen op bij beide teams een beetje. Het is toch warm. En uh, ja, we zijn allemaal net in met trainen begonnen. Dus die is allemaal nog niet helemaal klaar. Maar wat het gunstig is, we staan twee jaar voor. Nieuwe jonge keeper hebben we Levy van Amersveld. Die is teruggekomen bij de club. En die staat in de goal, de tweede helft, voor Mickey. En voor de rest wel een beetje de trouwe uh, oude spelers allemaal. Jawel, maar ik hoor ook een nieuwe namen, Piet. En dat is alleen maar goed voor de club. Ja, Lafayette Boom is een nieuwe naam. En ook uh, Tommy, Tommy is weer terug. Tommy Abberhuys, die, uh, die was vorig jaar wat minder. Maar die is nu ook weer helemaal terug. We gaan inmiddels de aanval in. De jonge speler binnengekomen en A-junior is net ook gewisseld voor Salim Kertout. Aanvalt van Zandvoort, maar nog, nog, steeds, nog steeds gaat hij door. Nee, dat wordt niks. Dus we staan 73 minuten 2-1 voor en dat is een mooie, mooie stand. en uh, Kijken of we die kunnen consolideren, dan wel niet uitbreiden. Nou, dan gaan we straks weer bellen Piet en dan horen we meer over de wedstrijd. En heel veel plezier daar. En jij succes met Marco, hè? Ja, ja hoor, dat uh, komt wel goed. Dat Toch, piek. Marco? Ja, ja, ja zeker. Oké, okay, hoi. Hoi. For a lifetime, you play in my mind. I'm the lucky one to have you by my side. Love on replay, we're living these days. Wasting time as long as it's with you I know this much is true I can't get it over you Hear my heartbeat falling softly It goes on and on, playing on repeat Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I know this much is true. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I can't get over you. I know this much is true. I'm so in love with you. I know this much is true. I can't get over you.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 Jeff. Lopen, ja, toen was hij ja, afgelopen. Ja, we ja, ja, waren nee, een beetje afgeleid. We worden we even iemand uh, binnen. <laughs> ja, maar, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, dus uh, ja, ook goedemiddag. Vandaar, dus uh, we hadden even niks uh, klaarstaan. Maar we gaan uh, gewoon nog één uh, plaat draaien. Lijkt me wel. En dan zo dadelijk uh, hebben we uiteraard uh, Marco met een uh, mooi stuk professie. En ja. uiteraard uh, even in het korte over je bundel. Ben benieuwd hoe het daarmee gaat. Ja, ik ook. Jij ook? Oké, oké. horen het zo meteen Goedemorgen. Goedemorgen. Fuego, que hubiera sido si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando está conmigo.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 Trek a me er lucht. Vandaag staan we aan de kant, maar morgen zijn we weer te como mi marido no has entendido que no te voy a tratar como yo no te voy a dejar como yo no está tan rica así como yo ella te mira y yo no con estas ganas que tengo yo me atrevo a comérmelo todo hoy he estado con ella pero después tal vez no hubiera sido <tose> Ey. Absoluut niet wat dit is, Rob. Nee, vertel eens even wat ja, is dit? dit is. Ja, dit is Carol G. Ah? Ja, een leuke zomersplaats. En het uh, grappige is ook uh, is dat het uh, op dit moment uh, goed scoort in de hitparades. Ja, maar dus... daar, dat is ook van jou toevertrouwd, dat jij daar wel een neus voor hebt gegeven. Uh, Zeker, voor, uh, want voor ik, de had al, nummers. ik had hem al anderhalve maand van tevoren. Dus helemaal blij. Ja, Marco, goedemiddag. goedemiddag. Fijn dat je er weer bent. Eind van de maand weer. Dus uh, we zijn er weer klaar voor een uh, mooi stukje proezie uh, van jou. Maar eerst over de bundel die verschenen is. Ja. Het vuur. Inmiddels uh, in de verkoop gegaan uh, en ook uh, officieel dus, uh, uitgekomen. Ja. Zijn er al uh, eerste berichten hoe uh, de bundel ontvangen wordt? Die krijg, mogen, uh, krijg je iets ja. van uh, reacties uh, erop? Ja, ja, ja. Het ja. Ja, eerste blauwe oog heb ik al. Dus, uh, nee, uh, nee, het gaat... Het <lacht> eerste blauwe oog. <lacht> Het gaat... De reacties zijn, uh, zijn uh, goed. Laat ik bescheiden blijven. Oké, ja, okay, ja nee. Dat is ja, nee, als als een vaart, heel goede vaart, blauwe ogen. Uh, uh. Ja, mijn <laughs> nee, vader en mijn ja, moeder. Ja, het is toch <laughs> een apart wereldje, hè? de lezers en uh, de, de, de, de schrijvers en dergelijke. En dan, uh, ja, als er dan een boek van iemand uitkomt, wil daar wel eens over gepraat worden, zeg ja. maar, in die uh, regio's. Ja, ja, de, de fanclub, club, de, de vaste kern van uh, lezers. Oké, okay, dus, maar uh, positief dus. Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. En uh, ja, vandaag, je wist dat je vlak voor uh, Rendell Lawson uh, ja. zou, uh, zou zitten. Dus, uh, ja. En die praat altijd een kwartier lang over de autosports. En nou hebben we een heel mooi evenement uh, vorige week uh, meegemaakt, de Dutch GP. Hij bleef ja. praten. Ja. Hij bleef praten. Ja, hij bleef ook praten. Ja. En uh, hoe heb jij uh, die be beleefd, de Dutch GP? Uh, nou, ik vond het ontzettend gezellig. Ja, he? Werkelijk waar. Ja. Dus Super georganiseerd. En ik woon vlakbij dat kruispunt uh, waar ze die brug uh, gebouwd hebben. En ik zit daar echt vol bewondering naar te kijken hoe die mensen dat doen. Is, dat, die logistiek, dat is echt geweldig. Ja. En dan uh, 300.000 uh, man die er overheen uh, stampen. En, mm. ja. Alleen zaterdagmiddag hield ik even mijn hart vast. Want er stak een storm op. En toen stond iedereen vast bij die brug. Ja, en ik stond daar uh, met mijn scooter uh, precies uh, aan de rechterkant. Oh, nee, nee de... ik was net uh, onder de brug uh, vandaan. Onder ja. the bridge. En ik, zei, bridge, en ik ah. keek zo naar het Palace Hotel en zag zo'n hele grote donkere wolk daar uh, nou, nee. ja, dat... boven hangen. En ik... ik voelde ook dat het een donkere wolk was. Ja. Ja. Ja, dus, ik had echt wel ik uh, had het wel even benauwd. Het is dus niet te hopen dat er gewonden gaan vallen. Nee, maar... en nee. Toch, toch merk je dat uh, de mensen die echt uh, van het circuit kwamen... die zaten gewoon in een goede stemming. Ja. Ik denk, uh, merken ze überhaupt wel dat uh, de druppels uh, naar beneden vallen? ja, ja nee, Die hadden het uh, prima naar hun zin. Ja. De mensen die uh, wat moesten doen omdat de race was afgelopen, die keken wat zagrijniger, uh, zeg maar. Ja, uh, maar dan uh, was dat uh, natuurlijk het uh, schare Max-publiek wat uh, gezien heeft uh, dat hij met 23 seconden op uh, de broek kreeg van Lando Norris. Dus ja, ja dat, dat maar... snap ik wel. Ik vind het allemaal, die jongen die doet verschrikkelijk zijn best. En dan Uit, wordt hij een, keertje, ja, wordt die een keertje tweede en dan staat de hele wereld op zijn kop. Ja, tweede. Ja, en, dan en dan heb dan je het meteen je... gedaan. Ja. He. Ja. Ja. Zeg... Hij voor tweede mensen. Dus. Ja. Ja. Ja. Ja. En die auto die hier spoort niet meer, Safari Jos. Ja. Ja. Die is er altijd heel goed in natuurlijk. En ja. dit weekend krijgt hij natuurlijk ook weer een kans om het goed te doen. In ja, uh, Molsa, mag ik aannemen. Dat ja. dat, uh, oh, dat, wij dat doen is. al het uh, rubriekje van Rendel, uh, hoor ik al. Ja, uh, <laughs> ik probeer altijd mijn huiswerk. <laughs> ja, daarom wilde hij ook voor Rendel zitten. Ja, precies. Zitten, uh, je even Rendel straks voor zijn voeten wegmaken. Nou, Rendel, als je luistert, dan weet je hoe ver het ervoor <laughs> staat. Nou, uh, Marco, ja, uh, ja. Een, een stuk proëzie over de, over de Dutch GP? Ja, ja het, het, uh, zo'n heel evenement dat heeft natuurlijk ook allemaal... Dingen die er aan de zijkant gebeuren. En daar heb ik uh, ooit eens een, uh, een aardig stukje. Tenminste, ik vind het zelf aardig. <laughs> daar heb ik ooit eens een stukje over geschreven. Het heet De Verkeersregelaar. Zandvoort. Eind augustus. Donderdagochtend vroeg. Het volk in rep en roer, want onze halfgod van gaspedaal en benzine... doet deze week ons dorp aan. Formule 1-koorts berooft de mensen hier al minimaal een maand massaal van basaal gezond verstand. Ik woon vier hoog bij een kruispunt. Boulevard, strand, circuit dichtbij. De verkeersregelaar komt ruim een half uur eerder dan zijn rooster voorschreef, schatte ik. Zijn collega's verschenen veel later. Een teken aan de wand. Hier arriveert een man die zijn werk uiterst serieus neemt. Zonnebril met gouden rand, op de Lombroso schedel, portofoon op de heup. Een heuse, stoere cowboy in een western. Pief, paf, poef. Hij draagt een knalgeel pak. Gevaar driehoek op de borst, met uitroepteken dat schreeuwt. Hier wordt niet gespot met macht. Direct kwijt hij zich van zijn taak. Meeuwen, mussen, spreeuwen worden van verkeersborden weggejaagd. Op de wet wordt niet gepoept. Hekken met strenge verboden plaatst hij millimeter nauwkeurig op straat. Waar hij gaat en staat, heerst orde. Als een psychotische reuzenkanarie in een kooi hipt en trippelt hij over de stoep. Oefent zijn gezicht een paar keer in norse onkreukbaarheid. Meermaals test hij zijn schrille fluitje op denkbeeldig verkeer. Hij is klaar voor de strijd. Helaas is er nog geen auto in het vizier en verloopt alles vlot. Net hier, maar eigenlijk erg het is, hij is zich al rot. Zelfs geen bejaarde, zelfs geen fietser te zien... maar onze autokraat is toch al driftig aan het zwaaien. Ah, daar een bejaarde die zich gedraagt als gevaarlijk wetsovertreder. Anarchie ligt op de loer. Met opgeheven wijsvinger wordt de man teruggewezen... 100 meter terug, daar moet hij oversteken. De bejaarde slenteraar knikt braaf, ook al had hij daar naar de overzijde kunnen lopen. Maar dat had flexibiliteit van de grote gele leider geëist. Blijkbaar weet de oude vandaag uit ervaring... wat macht kan doen met kleine geesten en een overheid die zichzelf overschat. Met wrange glimlach om de lippen bekijk ik de tragicomedie. Zuchtend sluit ik de gordijnen. Werken. Vanavond ga ik feesten in het dorp... terwijl ergens in de buitenwijk van een stad... de verkeersregelaar zoet zijn ogen sluit... en hopelijk voor hem heerlijk gaat dromen... van een gehoorzaam volk dat voor zijn orders rilt. Machtshonger wordt ook gestild terwijl men slaapt... Dank je wel weer, Marco. Mooi stuk. Uh, ja, echt uh, goed geschreven. Dank je wel uh, daarvoor. Graag gedaan. Ja, en uh, nou ja, Jaap, uh, we gaan zo meteen uh, gewoon uh, weer door. Want we gaan uh, nog naar het voetbal natuurlijk. Eerst maar naar Piet. En zo dadelijk uh, meer over de Formule 1 uh, van, uh, van Rendel. Eerst even echt uh, een, uh, ja, een plaat uh, die wel wat met de uh, race te maken heeft uh, uh, Ja, de, de motoren worden al gestart. start die motoren. De cabband. We're gonna Ja, en als ze thuis zouden spelen bij SP Zandvoort... dan horen ze ook uh, die racegeleiden vanaf het wie uh, uiteraard uh, Piet. Maar uh, je ja. bent nou in Rijsselouten uh, natuurlijk voor uh, de bekerwedstrijd. Het enige wat ik hier hoor en zie is uh, vliegtuigen die openvliegen en galonen en zo. Dus, uh, uh, Oké, okay. uh, niet op het voetbalveld uh, hopelijk, toch? Nee, maar... Oh, je dan je is het goed. Als je gaat tellen zie je er wel heel veel naar beneden komen. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, we, we horen ze wel en we zien ze niet, maar uh, hier geen auto's. Het is, uh, ik kijk naar de tijd, uh, waar we tijd en ik zie staan 89 minuten en 57 seconden. Dat betekent dat we er bijna zijn, het is wat op geweest. Sandpoort die uh, scoorde in de 72 minuten 3-1, dus we staan 3-1 voor inmiddels. Dus het is eigenlijk wel een kat in het bakje denk ik. Uh, de spelers die ik zie afdruipen hier, met name van de tegenpartij, die zeggen, oh, het, is warm, het is zo warm, het is zo warm, het is kapot. En, uh, dus het is, uh, het is inderdaad wel warm op een kunstgrasveld, dus het hele, het hele echt is wel een beetje van het spel af. Maar het is even de boel uit te doen en uh, uitzitten uit in de wedstrijd. En dan denk ik dat Zandvoort een mooie nuttige overwinning behaalt. Uh, Zo'n bekerwedstrijd is altijd leuk om op te beginnen om te winnen. En uh, een rondje verder is ook leuk, het is een boeltje van, van vier ploegen, dus... We zitten met deze tegenstander, met Allianz en met de met Kleine Sluis. Ik weet het, het is al in Kleine Sluis en ik weet niet waar dat is, maar... We spelen met z'n vier in het poeltje en dan gaat nummer 1 gaat door en dat is zo mooi als je dat wint, want het is altijd leuk pekerwedstrijd. Het geeft een extra lading aan de club en ook volle continents, dus dat is meestal wel leuk. Zeker, ja. en dan gaan we weer naar de competitie toe, wanneer begint die? Die begint 21 september. Met een thuiswedstrijd tegen Amuiden zag ik. Dus ja, ik ben een beetje voorbereid op jullie. allemaal kunnen informeren. 21 september, als het op zaterdag is. Hou hem het vast als het 20 is. Maar het is, dacht ik, 21. En dan gaan we spelen tegen Amuiden thuis. Als de competitie begint. Mooi, ja, hij is de rest... inderdaad de 21ste. Dus. Ja, ja. Dus dan beginnen we thuis. Oké, okay, nou vandaag een uh, mooie... Een beetje mooie... en nog van. Ja, een schot op Kalverzanten. Maar onze jonge keeper Levi van Amersveld. Nieuw teruggekomen bij de club. Die, die pakt hem en die doet het, de, de tweede helft heel goed. Dus uh, we zijn ook tevreden. Nou, in principe uh, bijna afgelopen. Ik hoor wel fluiters. Ja, erger nog, ik ga je vertellen, het is afgelopen. Ja, dat dacht ik al, dat dacht ik al. Ja, het is 3-1 van RSV Zandvoort. En ik ga kijken of ik ergens uh, hier in de kattekom een koudbiertje kan krijgen. Je ja? hebt gelijk, uh, Piet, okay, proost. Bedankt. En bedankt, hè. Oké, okay. hoi. hoi. hoi. hoi. En waarom deze plaat, ja? Ja, dat is ook weer een verhaal. Want ik zat uh, vanmorgen ergens even weer een bakje koffie uh, te drinken. En ineens hoorde ik: Hé, hey, de politie met dit nummer. En ik denk, die ga ik uh, vragen bij Rob. Nou ja, is, uh, bij deze. Ja. Ik heb hem met uh, heel veel plezier gedraaid. Gewoon ja, een lekkere plaat. Het is gewoon een leuk nummer. Dat is zeker weten. Nou ja, je voetbal. Hoe zat het daar ook weer met die wedstrijd? Ja, uh, want, die wedstrijd. Want, want uh, we worden weer paselijk, uh, worden we weer ergens voorgelicht door iemand uh, ter plekke. Uh, want, nou ja, ik denk dat Piet gewoon niet goed gezien heeft het programma van de SV Zandvoort. Want daar zit ik op te kijken. Piet zegt dat op 21 september... de wedstrijd tussen de SV Zandvoort en Eemuiden gaat plaatsvinden. Nee, dat is een week later. 28 september. Het staat ook echt op hun website. Dus op 21 september speelt de SV Zandvoort... Zijn eerste wedstrijd, maar dat gebeurt wel in een uitwedstrijd tegen okay, EPC. Okay. En volgens mij is dat EDAM. Daar do, komen ze vandaan. Dan kan jij gewoon naar die andere afspraak. Eh, dan kan ik naar die andere afspraak, ja. <laughs> okay. Maar goed. Eh, nou ja, weet je waar wij heen gaan? Naar, eh, ja, naar, ja. naar het theater to van de autosport. Ja. Altijd weer ja. een feestje. Hallo, Rindel. Hé, hey, goeiemiddag. Een hele goede middag, Jongen, wat heb ik hey. jou laten wachten hey. vandaag? Ja, maar ik begrijp dat nu. Je moet helemaal alleen op de tribune zitten volgens mij daar ergens in Zandvoort. Ja, voor de thuiswedstrijd voor ja, voor, voor dan. Oh, ja, ja, ja. Nee, ik nee, niet. Nee. Want uh, kijk, ik heb gekeken. Dus dat betekent ja. dat, uh, dat de verslaggever, want die zegt het... Die komt dan op 21 september aan, terwijl je denkt, hey, het was toch een uh, thuiswedstrijd. En is de bus al vertrokken naar Eidam. Dus uh, ja. dat, dat idee. Nou, hij ja, komt er vast zeker ja, uh, van tevoren al uh, achter, uh, mannen. Dus, Hé, uh, hey, jongens, maar we hebben het over racen. Ja. ja, we, hebben, we, we gaan racen. Ja, er is altijd iemand die dat vroeger ook zei. We gaan racen. is ja, simpel. Hè? Voetbal is waar gewoon met één bal. Hè? Racen doe je met twee ballen. Dus het is heel simpel. Ja, klaar. helemaal waar. Ja, ja, zeker weten, daar ben ik helemaal met een ja. ja, je eens. Nou, uh, kun je ze nog een beetje in de lucht houden dan, die bal of niet? Ja, maar ik wel. Ik weet oh, niet, maar het gaat wel goed lukken. Er zijn, er zijn heel veel mensen die, net ook Marco, die krijgen ook behoorlijke dorst. Want de temperaturen die beginnen aardig op te lopen hier in de studio. En dan heb je wel zin in een cola pinto natuurlijk, hè? Ja, Voor, uh, cola ja, pinto. We we mooie workshop <laughs> Maar het is, het is een dure jong, hè? Want uh, hij neemt 4,5 miljoen dollar. Dus Dat is een duur cola je kan je vertellen. Ja. Ja. <laughs> Zeker weten. Nee, maar uh, ja, hij heeft het uh, vanmiddag natuurlijk wel enorm goed gedaan, hè. Nou, hij doet het doet, doet hij het uh, redelijk goed, moet ik zeggen. Ja, tuurlijk wel. Kijk, uh, het is geen supertalent. Uh, laten we daar maar gewoon even heel kort over houden. En uh, die jongen mag even lekker genieten van de Formule 1 een paar wedstrijden. Die heeft de uh, bonnetjes betaald van Logan alles Alle schade die die gereden heeft. En dan mag hij ook een beetje. Uiteindelijk mag hij dan later mag hij in zijn paspoort zetten. Ex Formule 1 driver. Zal we daar maar op ja, maar... ik daar uh, houden. Ik, ik denk niet dat deze jongen zo hoog hoog gaat in de Williams, dat andere teams zeggen, die moeten we volgend jaar in ons team hebben. Dat denk ik niet. Het wordt dus niet een wedstrijd zoals we dat twee jaar geleden gezien hebben van Nick de Vries, die ook in een Williams instapte en gelijk twee punten scoorde. Zoiets? Ja, het is, wel Italiaanse Campri, is dus wel de Italiaanse Campri, er kan van alles gebeuren. Ja, dat, dat, dat ben ik ook met je eens, ja. O, uh, ik, zeg, ik zeg altijd maar, uh, jongens, uh, zelfs een strol kan niet winnen, dus het maakt allemaal niet zo heel veel uit. O, uh, alles is mogelijk. Uh, Spetto dus, won hem ook hè, in mogelijk, 2008, dus... Alles is mogelijk, maar hey, jongens. Als je even kijkt naar de carrière van uh, Franco, dan zegt ja, leuk. Maar is dat nou het, uh, het meest super talent wat er rondloopt? Nee, ik denk het niet. Uh, euh, laat het zo zeggen, hij heeft een paar hele goede geldschieters gevonden en heeft gezegd, joh, we gaan het seizoen afmaken. Logan was natuurlijk, weet, weet je, ik begrijp niet helemaal de gedachtegang van Williams in dit hele verhaal, want dit is niet beter dan Logan. Dus je gaat er hier geen punten mee scoren, denk ik. En dan heb ik toch zoiets van, ja, misschien rij je wat minder schade, hoewel hij er gisteren ook afging, hè. Hij was gisteren ook al onderweg naar de boarding, ja. waar Kimi Antonelli zat. Uh, het, het, het, het zegt, uh, de jongen zegt mij niet dat ik zeg, nou jongens, ik sta nu helemaal auto de boot, je gaat gelijk vinden van hem worden. Laten we daar maar op houden. Ja nee, nee, ja, nee. Nou ja, we mee zullen het zien. Ik ben echt heel benieuwd hoe, hoe die morgen gaat racen. Ja, nee, hij heeft in ieder geval Q1 natuurlijk niet gehaald. Maar er kwam ook een, een serieus momentje op de in de eerste kwalificatierun. Uh, hij ging echt een serieus wat af. En dat hij de auto op de baan hield, dat is al 100 punten. Dus dat doet hij goed. En uh, uh, wat de wedstrijd gaat worden. Uh, als ik kijk waar Albon nu staat, dan denk ik: Nou ja, joh, je hebt toch, even toch wel. Toch op zich van je teamgenoot. Je hebt hier even wat goed te maken. En eigenlijk, als je heel goed bent, moet je daar gewoon Bovenop zitten, klaar. Geen discussie over mogelijk. Je moet er gewoon 1, 2, 10 achter zitten. En hij zat er toch wel een stukje verder achter. Dus, uh... Maar ja, jongens, Williams heeft zijn redenen. En gezegd, als we op mijn bankrekening 4,5 miljoen storten... Ik ja nou ja vijf ton wedstrijd. <laughs> ja, toch? Nou ja, dat is mooi meegenomen. Jij bent natuurlijk uh, de kwalificatie aan het volgen, net om uh, vier ja. uur uh, begonnen. Wij hebben het uh, niet kunnen volgen, want we zijn natuurlijk hard aan het werk hier in, uh, in de oh, studio. Oh, mijn god. Oh, god, god, god. <laughs> god. We hebben het hartstikke uh, zwaar. Ja. en uh, ja. nee Kan je ons uh, even bijpraten, wat is er gebeurd in de Q1? Nou, ik wil niet heel veel. Uh, we hebben een paar jongens die er toch ook wel een echte limiet aan het zijn. En eigenlijk is wel de Zijn Haasjes zijn eruit. Uh, Tsunoda is eruit, die zat er ook net achter zijn teamgenootje. Uh, nou ja, Cola Pinta is, er, is, is eruit. En wie was er nog meer uit? Ik ben de melk ook even kwijt hoor. Maar dat zijn sowieso jongens die wat je van verwacht, die gaan niet door. Ricciardo uh, uh, wel door? Oh, uh, Ricciardo zit er nu bij toch niet? Ja, Ricciardo zit er. Uh, help! Ja, die zit er wel. Ja, die heeft zelfs die hoeft ook de tiende tijd. Dus die gaat hij door naar, Q, naar Q1. <laughs> en, uh, hij is ofte. Nee, het gaat alweer, het gaat alweer achteruit. <laughs> nee, maar ook, uh, die moet even aan de bak, jongens. Het is nog negen minuten. en Zowel Russen als Hamilton hebben nog geen tijd gezet. Oké, okay. dus, hè? Dus, Dat is ja, ja, ook raar. Ja, hè. Ja, en uh, ja, de twee McLaren's op het ogenblik gewoon vooraan. En uh, Max zit op het ogenblik op de derde plek. En de twee Ferrari's daar net achter. Maar kijk ik dan weer gewoon eventjes naar. Oh, jongens, wat staat PS? jongens? Help. Oh, pers is 60. Oké, okay, die zit er toch redelijk bij. Oké, okay, moet kunnen. Dus uh, ja, het is, uh, het is een heel rare uh, baan. Die baan is op het natuurlijk met het nieuwe asfalt toch vreselijk glad. En je ziet gewoon dat de rijders daar mega mega moeite mee hebben. Ze gaan er heel vaak af. En uh, dus, het is de, dat, dat, uh, dat kan tijdens de wedstrijd best al wel eens een beetje. Ja, dat gaat weer een beetje bijna af. Dat uh, uh, kan tijdens de wedstrijd best al wel eens een beetje gekke dingen gaan, uh, gaan plaatsvinden. Dus, uh, ja. ja dat... Nou ja, misschien gaat cola. Cola is, nee, Cola p -p Pinto gaat toch winnen? Maar <lacht> wacht af. Col ja, cola natuurlijk. Pinto? Ja. Cola Pinto? Ja, ja. Nou <lacht> dus, ja, ja, je dus, weet uh, er uh, van. Nee, uh, hey, wat me nu opvalt, uh, ik ben ondertussen ook even meegekijken, natuurlijk. Wat, uh, ja, we moeten het wel een beetje blijven volgen dat uh, de haasjes, uh, die zijn uh, toch wel redelijk uh, onderweg uh, op dit moment. Ja, maar die zijn natuurlijk altijd wel al in de rechte lijn vrij snel. En, en, en Monza is natuurlijk een mega, mega snel op aan. Dus als jij gewoon goede topsnelheid hebt, daar doe je heel snel mee. Uh, dus ja, die haasjes die zitten daar voor het eerst. Dat ik denk oh, dat is uh, redelijk lekker. Maar ja, nu komen we even kijken, want er, nu komen de Mercedes. Hè? En dan gaan we toch weer een heleboel zakken. En... Uh, Russel, nou niet super. Ja, Russel gaat de vier. Mooi, uh, klaar. Die uit de Verhuisweg. weg, nou die gaat het pand ook niet meer leven te verlaten dan. Nee, nee, nee. En helemaal tot op één, jongens. Ja, ja, ongelooflijk. Ja, ja ongelooflijk. ongelooflijk. Ja, die doen het. Ja. Nee, ja, en Noors uh, en, uh, ja, en Piastri zitten er gewoon weer goed bij, natuurlijk. Ja, erbij. Het is wel weer een beetje de gevestigde hoor. Die meedoet, Hoekenberg zit er natuurlijk goed bij met negen. En et, vergis je niet, hè, jongens, Albon. En dan zeven uur te gaan, een tiende tijd, hè. En als ik daar nou kijk wat achter zit, dan denk ik dat alleen Alonso hem eigenlijk uit die Q1 kan houden. Maar die zit er vooral achter. Maar Albon met die Williams zit gewoon wel tiende hè? Ja, maar. maar ja, kwalificatie is Albon altijd wel goed, hè? Ja, zit hij er gewoon bij in de wedstrijd. Ja. Dan hij je langzaam altijd een beetje terugvallen. Want die Williams is natuurlijk toch niet de beste auto van het veld. Wat we daarover ophouden. Over op het is gewoon een team, maar toch wel. De centjes heeft van, uh, van, uh, van de rest van uh, alle van, van andere raceteams. Je hebt alles nodig. Ja, en dan is er geen doorontwikkeling en dan sta je stil. Dus die Cola Pinto, dat is een toppertje, die neemt geld mee. Zeker, maar uh, verwacht jij dat er uh, volgend seizoen uh, veranderingen komt bij Williams? Qua uh, budget, wat nou, ze ja, hebben? Ik laat het zo zeggen, dat Santander heeft natuurlijk uh, het contract met Ferrari opgezegd. Nou, Santander was toch redelijk aan Carlos Sainz uh, zeg maar uh, uh, gelinkt. Ik denk dat er volgend jaar op die Williams Santander staat moet je, ja, het eerste zouden ze dan denk ik met hetzelfde geld veel groter op een auto kunnen komen te staan. Dan, dan bij Ferrari. En, uh, en misschien wel voor minder geld veel groter. Dus uh, ja, zees gaat weg bij Ferrari en Santander houdt er gelijk mee op. Dan, dan weet je wel dat daar wel wat een, een kleine link zit zeg maar. Ja, ja, zeker weten. Die hebben natuurlijk afscheid van elkaar genomen. En uh, ja, als Santander een 10 miljoen meeneemt naar Williams. Ja, dan, uh, dan is het natuurlijk wel, uh, dat, dat geld wel een paar setjes banden kopen. Zullen we dat houden? Ja, zeker, maar ja, het is wel leuk uh... Als dat team weer een beetje vooraan gaat meedoen. Ja, ik even Harry Williams. Uh, laten we zo zeggen: een Formule 1 zonder William, Team Williams kan je eigenlijk niet bedenken. Dat is in hetzelfde dat je Ferrari niet kan wegdenken in de Formule 1. Kan je Williams ook niet wegdenken in de Formule 1. En dat team hoort er altijd bij te zijn oh, maar een Oda en Frank, Frank Williams natuurlijk. Maar ja, ze zitten al zo lang dat ze meedoen, ja, die hoorden er gewoon bij. Je praat echt over het begin jaren 70, hè, dat zij al in de Formule 1 zijn, Ja. ja die hoorden gewoon bij. Klaar, simpel. Uh, Williams F1 is één woord. Zullen we daarop bouwen? Dus die mogen ook niet gaan verdwijnen. Nee, echt, zeker niet. Dus uh... En dat, uh, daar is ook helemaal geen sprake van, toch? Nee, nee helemaal niet. Nee. Er zit heel, tegenwoordig heel veel geld achter met mensen die... ...teveel geld op hun rekening hebben staan in een consortium. En er wordt geld ingepompt en of ze het terughalen, weet ik niet, zal wel ook geld zijn... ...wat voor de fiscus uh, weggemoffeld uh, wordt, denk ik. Dat gebeurt natuurlijk ook in de Formule 1. Uh, nee, maar gewoon op dat dat soort teams er gewoon nog steeds mee kunnen doen. De Formule 1, het is niet makkelijk om daar als team binnen te komen... ...en ook uh, ja, uiteindelijk je, je hoofd boven water te houden. Er gaat uh, toch heel veel techniek... en de, en andere dingen om en uh, je moet toch de beste mensen op het beste plekje hebben. En dan, en dan doe je mee en dat zie je nu een beetje eerlijk gezegd hè, uh, ik, ik blijf er al vanaf het begin van het jaar hameren. Uh, als er rommel komt in een team, dan is het ook met zo'n team gelijk in de achteruit. En dat zie je toch een heel klein beetje bij Red Bull. Maar, uh, ja, we hebben het standvoort gezien, uh, iedereen had het wel over jongens, 22 seconden is gewoon echt mega veel wat je achter, uh, achter de kop lopen zit. Is, je, da is, ja, is daar nou iets van waar dat Mark uh, dat, uh, Express een beetje langzamer gereden zou hebben. Nou, ik weet niet. Ze hadden er toch een paar seconden eigenlijk. Dat denk je toch raadschrijven, hoor. Ja, nee, ja, ja maar ik dat geloof. verhaal ging toch uh, ja, de ronde. Nee, Daar geloof ik helemaal geen donder van. Ik, uh, ik denk dat gewoon Red Bull op Tommy toch problemen heeft. En uh, Max, weet we, of die uh, herkent dat ook wel, dat er grote problemen zijn. En uh, wees al even eerlijk, jongens. We zitten nu in Q2. Max staat gewoon vijfde. Uh, we hebben meegemaakt dat gewoon uh, Max kwam. Die was aan het thee drinken. En toen kwam de rest van een keer binnen. Dus dan is hij met die auto echt serieus of met team serieus wat aan de hand. En uh, ik geloof niet dat Max van zijn gas afgaat om dan te zeggen oh ik ga mijn vriendje Lendo uh, laten winnen en dan, en dan kan hij ook nog even lekker Simpli Lofli zeggen. Ja niet oké, okay. <laughs> simpel. Dus uh, nee, uh, uh, daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk Max is maximaal getrapt, heeft Maar Min zat er gewoon niet in de auto. Nee, helemaal waar. Klaar. En uh, want het, het, je doet het als gegeur ook niet. Want je gaat altijd voor het maximale. Ja, ik hoorde jou trouwens net over... Sorry dat ik je onderbreek, maar over, over Hamer of zo. Wordt het weer Hammer Time met Hamilton nog steeds op plek 1, hè? Zou het mooi zijn? Hammer Time. Maar weet je wat het mooi is? Hamilton rijdt in een Mercedes. En de vraag is waar die volgend jaar heen gaat staan achter hem. Hoe klote voel je ja. <lacht> Maar aan de andere kant. Dit kan natuurlijk ook goed nieuws voor de heer Verstappen zelf zijn. Want elke punt die uh, vooraan wordt uh, weggesnoept. De meeste punten is ook weer voordeel voor Verstappen hè, in de wedstrijd. Ja, dat Hamilton, weet jij net kijk, zo goed als ik. Kijk iedereen zei van Max wordt geen wereldkampioen meer. Jongens, 70 punten is nog steeds heel veel. Je weet dat het uitvalpercentage in de 1 is bijna tegenwoordig nieuw. Zeker op technisch vlak. Ze blijven altijd wel dus het is maar een crisis. Nou als Max gewoon zijn punten blijft halen, dat maakt niet uit waar. En die anderen lopen alleen maar te rommelen wie wint. Ja, dan gaan ze hem helemaal nooit inhalen. Dat is gewoon klaar. Precies. We, uh, kijk, u, uiteindelijk weet gewoon Nois, hij moet ze allemaal winnen door die kans maken. En uh, dan moet Max ik echt een heel slechte dag hebben, dan komt hij echt dichterbij. Maar anders gaat het natuurlijk heel lang duren. En uh, Maar als nou een Hamilton of een Saints of een Leclerc ook punten gaan pakken... ...en het voor de Noors gaan eindigen, ja, dan wordt het wel een heel erg zwaar, zwaar verhaal natuurlijk voor, uh, voor de heren. Dus uh, nee, ik denk dat Max die kamp, de kampioenschap gaat hem echt niet uh, gaat hem afpakken. Bij de constructeurs echter... Uh... Denk ik het wel. Dat zou oh. zomaar kunnen. Het Ligt, een, en, beetje Perez ook, uh, ligt een beetje aan peres ook natuurlijk. Ligt een beetje aan peres. Maar bij de constructeurs is McLaren serieus, serieus aan het trappen. Dan gaat het serieus hard en serieus oké. Okay. Dus uh, uh, ik denk dat uiteindelijk dat, ze dat horen niet, niet blij is dat die constructeurs titels ze misschien kwijt gaan raken. Hè? Ja, nou ja, dus, dat, uh, is dat is toch zo. Want daar praat je over heel veel centjes, hè? Uh, ja. Voor zo'n team, dus. Uh, en dat zie ik nog wel gebeuren. Max, weer we, we, WK-titel. Nee, ik denk niet dat, dat die afgenomen gaat worden. Maar als hij twee de plekjes blijft halen. En de rest, die rommelt het lekker rondom hem uit. Gaat het wel goed komen. Maar ja, misschien wordt hij morgen wel gewoon uh, eerst. Uh, we gaan het zien, uh, Rendel. Ja, nou ja, laten we, laten we het een beetje hopen. Want het is wel weer tijd, hè? Zeker, hè? Dus, uh, <laughs> Nou ja, volgende week hebben we het erover dat Max een mooie, mooie overwinning had behaald daar op Monsa. Dat en dan, is helemaal top. Ja, dan spreek ik jou weer en Kijk, dank ik je hartelijk. Ik ga even tussendoor. Max gaat alweer naar twee hè, op uh, 21.000ste. Dus uh, jongens, het is al... Maar per jongens, even eerlijk, achtste. Heel 8 achtste. Poeh, oeh. Um, laten we het maar zo zeggen: die Red Bull doet het niet, max haalt het maximaal uit. Ja, hoe moet dat houden? Uh, helemaal mee eens. <laughs> oké. Okay. Nou ja, we, we hebben volgende week weer uh, contact. Een nieuwe Pit Report, dankjewel Rendel. Jullie Daar vanuit Beverwijk. <laughs> en sterkte op de lege tribune. Ja, oké, okay. komt goed. Hoi, hoi. hoi. dadelijk dus het derde deel van de kwalificatie nog. Mm. En dan weet zo rot vijf uur of Max wel of niet op Paul gaat staan. Ja, ja maar dan hebben wij het licht uitgedaan en dan mag Fred het doen. Dan gaat Fred, want hij is weer, hij is weer terug van vakantie. Dus ja. leuk hem weer te zien in de studio. Uiteraard de artiesten die hij meegenomen heeft. We hadden het over een dier van de week, hè? want dat gaan we ja, nog ja, doen. Ja, dat gaan we nu even doen. Uh, en deze week is de keuze gevallen op... Diva! Diva! Ja, ik ben een poes van een jaar. Ik ben een, de mama van vier mooie kleine viervoeters. Het is binnenkort tijd voor hun om het nest te verlaten en dus ook voor mij. Ik moet een beetje wennen aan nieuwe situaties en mensen, maar met wat geduld en heel veel liefde moet dit allemaal wel goed komen. Naar buiten gaan ben ik gewend en dit zou ik ook graag in mijn nieuwe huis willen. Hopelijk heb u. Of heeft u voor mij een warm plekje, voor mij met heel veel liefde? Neem dan contact op met het dierentehuis Kennemerland. Dat zit in de Keesomstraat in Zandvoort Noord. Nummer 5. Ja, precies. Zeker, nou, nou ja, is, krachtig, dat is mooi het Dier van de Week. Ja. En van het Dier van de Week gaan we naar een single die we toch nog even moeten draaien ja. ook, uh, in dit programma. Nou ja, al, want, uh, al, ja, Daar zit weer een verhaal achter. Uh, er, ook zit, er, er zit een klein verhaal achter, want we hebben Wendy Moore uh, daarnet uh, ook in het vorige uur uh, laten horen. En daar uh, heeft deze dame iets mee te maken, want achter de naam van de Singa schuilt Eva van Leeuwen. En zij is ook nog muziekdocenten en zangdocenten. En daar heeft Wendy toevallig ook nog wat lesjes bij gevolgd. Ah. Dus tijdens de uitzending van, uh, van ons uh, met, met uh, Singa in de uitzending... en dat is uh, van, juli twee, de, van juli, eind juli... Uh, toen zaten ze met elkaar ook te appen tijdens de uitzending. Voor de stars van, uh, van Van Alternatieve was dat. Oké. Okay. Want daar uh, gebeurde dat. En <coughs> zij zat uh, toen in de 3 voor 12 Noord-Honderd Vloedgolf. Dat is dan meteen ook mijn andere rol. Uh, en dat uh, had daarmee te maken. Dus, en een van de dingen waarvan ik denk... dat moet jij denk ik ook wel goed vinden... is haar manier van muziek maken. Want zij is, uh, ja, ze heeft zich laten inspireren... door onder andere Beyoncé en noem maar op. En uh, pff, Josh Stone. Dat ja, was ook wel een, uh, wel een ja, hele duidelijke. Ja, ja. Want uh, die muziek uh, die vond zij al goed. Terwijl de rest eigenlijk nog weet van... wat heb jij nou opstaan? Dat vertelde ze toen tijdens de uitzending.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 Je zegt het helemaal goed. Ja. Beetje, Josh Stone en ja. uh, Beyoncé, hè? Ja. ja, dat hoor je heel goed aan dit uh, nummer. En acoustisch En akoestisch klinkt hij ook heel erg leuk. Maar dan uh, verwijs ik weer graag naar het uh, programma waar uh, dat om te vinden is op YouTube is Ook aangeschoten. Hij toch? is er weer. Ja. Uh, we zijn er weer naar... Jongen, jongen, jongen, jongen. Hoe is het? Ja, jonge, een, ja, uh, een tijdje geleden, man. Beetje, ja, ik een beetje zongebruik. Ik, ik, <laughs> ik, ik zie je helemaal niet meer. Door, die bocht staat in één keer voor je. Ja. Maar, ja. Uh, Nee, maar ja, lekker. Uh, het is uh, behoorlijk heet geweest, dat wel. Ja? Waar ja. heb je, je gezeten dan? Heb je het, is, het is toch uh, eigenlijk al weken uh, ongewoon. Ook voor, uh, voor Kroatië, uh, haast tegen de 40 graden. Oké, oké. Maar kon je er wel mee omgaan uh, met de warmte? Ja, sowieso een week gewoon echt in het water gelegen. Dus dat, dat is wel te overleven. Ja, ja en zonder airco, ja, wordt het toch wel een, toch op zijn minst een windmolen zoals we hier ook hebben staan. Dus ja. ja ik heb het is wel het, een elektrische windmolen hoor. Okay. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. ja, Maar, en die, hebben je, ja, maar die, hebben die hebben, ook, oh, hebben ze op zijn ook. Nou ja, inderdaad. Ik zag er gisteravond een reportage over. Dat die boten die, niet ontflikkeren met grote masten erop. Er nou, zijn ook grote ventilatoren eigenlijk. Ja, ja behoorlijk. Ja. Ja. Want ik, heb die dingen, ik, ik heb wat vrachtwagens onderweg gezien, ook in, in München. Daar, daar lagen ze dus per week op een vrachtwagen. Nou, dat zijn, ik moet zeggen, behoorlijke joekels. Ja, niet normaal hoor. <laughs> dat is echt niet normaal echt. hoor. Echt. Nou ja, maar daar hebben we het niet over uh, vandaag. We nee. hebben het over de muziek. Ja, ja. Want uh, ook de muziek is weer blij dat jij er bent. Ja, en uh, ik ben blij dat ik hier ook weer ben. Ja, want uh, uh, zometeen ja, wat... weer entertainment for you. En er uh, kwam al een meneer uh, eerder uh, de studio uh, ja. binnen. Die is ja. nu even weg. Die is uh, maar... nu ook even weg. Maar, ja, ze zijn eventjes. Uh, die kwam al, kwam al vroeg binnen, even na vier uur. En die zegt: uh, Ja, ik ben uh, op zoek naar Hilly Janteng. Jansen, konden wij. Hele Jansen, die kennen wij wel. Hele Jansen, we Maar het kwartje viel even niet. Nee, nou goed. Dat was de gitarist van Hele Jansen. Die gaan dadelijk lekker akoestisch wat spelen hier. Daar is het mysterie dus opgelost. Daar is het mysterie Je hebt dus een Hele in het programma van Fred. Dat is met een T. En Hele Jansen, dat is onze Hele. Die komt hier uit Zandvoort. Maar er zit natuurlijk nog veel meer in, Fred, denk ik. Ja, we, natuurlijk, uh, twee uur gaan we ook uh, wat verzoekplaatjes draaien. We gaan uh, wat mensen uh, bellen, hmm? tussendoor. Uh, eventjes uh, de namen niet bij de hand, momenteel. Hmm. Maar uh, ja, dan gaan we gaan zelf horen wie dat, uh, wie dat gaat zijn. En uh, Heliant gaat dadelijk uh, natuurlijk, uh, ja, in de eerste uur uh, wat, wat spelen en zingen hier. Hmm? Kijk, we zijn heel benieuwd en uh, gaan zeker zo dadelijk uh, luisteren naar uh, Entertainment View. En als ik mijn favoriete platen van Spargo bijvoorbeeld wil horen bij je... Ja. Hoe kan ik die aanvragen dan? Gewoon eventjes naar zfmartiesten.nl Dus zfmartiesten.nl En dan het formulier invullen? Het formulier rechtsboven. Formulier. Uh, ja, er staat erbij, he, mail, mail. Als okay, je dat daar invult, ja. dan uh, gaat het helemaal goed komen. Dan komt hij bij mij binnen. Zeker weten. Nou, dankjewel en uh, zo dadelijk heel veel plezier natuurlijk. Ja, dankjewel. Weer terug en fris en fruitig, hè? zeggen we dan. Ja, uh, Is ja, hier ja, weer. Ja, uh, lekker. Zeker weten. En uh, wij uh, gaan afsluiten. Ja, dankjewel. Hè. Ja, graag gedaan. En als je volgende week zin hebt, uh, mag je weer aanschuiven. Uh, volgende week moet ik even kijken. <lacht> <lacht> even de uh, agenda uh, erop uh, nou, ik, ik ben er in ieder geval. Oké, komt hij aan. Dou mijn number als uh, laatste voor vijf uur. Tot volgende week. Ach.